11 uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. De boete voor zwartspaarders die hun spaargeld aangeven bij de belastingdienst is verdubbeld. Vanaf vandaag is de boete 120% van de belasting die ze moeten betalen. Dat was 60%. De boete is onderdeel van de inkeerregeling die sinds 2009 bestaat. Die regeling is bedoeld om zwartspaarders te verleiden om hun spaargeld aan te geven... en zo hogere boetes te ontlopen. Meer dan 25.000 mensen hebben gebruik gemaakt van die regeling...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 Het weer, het is bewolkt, hier en daar regent of motregent het. Het wordt 18 tot 21 graden. Pas vanavond blijft het meest droog en klaart het op. Morgen zijn er buien, maar ook zonnige en droge momenten. Het wordt wel wat koeler, een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden drie kilometer file... Op de A15 Gorkum Nijmegen bij Knoopendel 3 kilometer. En op de N57 Rotterdam Brouwersdam. Vanwege concertetzie tussen de A15 en Hellevoetsluis 4 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. En... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Tweede uur van Watertorensport, gepresenteerd door Henny Rukert... met speciale gasten Rondspit en uh, André Janssen. We beginnen met een vrolijke plaat. Pierre Corolla, Lady Lay. Uh, natuurlijk Frans. Natuur en plaats is Lédi, Lédi, Allez, du monde, debout Een hele vrolijke plaat om mee te beginnen. Pierre Croquilla, want we zien die wielrenners altijd... als ze uh, zo het podium bestijgen allemaal... geknuffeld worden door jonge dames. Nou, daar gaat dit liedje een beetje over eigenlijk. Charles, je bent weer heerlijk los, hè? Dankjewel, uh, Henny. En uh, ik geef jou het woord. <lacht> ja, want we gaan even met de gasten... Ron Smit hier uit uh, Zandvoort. De man die nog steeds ja, geweldig fietst, kan ik gewoon zeggen. <lacht> ik zit vaak in de auto en dan rij jij... en dan denk ik, nou, wat een snelheid haalt hij nog... En André Jansen, die vandaag weer helemaal uit Dam gekomen is, de man van WAF. Als u van wielrennen houdt, ga op Facebook, zoek WAF op, WAF... en u krijgt alle informatie de hele dag door, want deze man slaapt nooit. Dat, dat lijkt wel zo, maar het is niet zo. hoor. Maar ik uh, laat ze niet weten wanneer ik er niet ben... want ik heb nogal veel last van spammers uh -huh. en van loan sharks, noemen we dat... Dan bieden ze leningen aan... Ja, ja, ja. En zelfs van uh, meisjes van lichte zeden die hun dat diensten is leuk aanbieden. Toch? Dat vind je wel leuk, toch? <laughs> nou, niet op waf. Nee. Ze mogen overal ah, hun diensten aanbieden. Alleen ze al, je... al wagen zeden. Dat is voor de consument vrij om daarvoor te kiezen, toch? Vrije markt. Vrije marktwerking. En dat is allemaal prima. Maar je hebt er last van. Het is gewoon vervelend. Ja. Hè? En, en mensen die, die andere mensen tot vriend maken... en die er helemaal niet van gediend zijn... En dat zijn dan de kleine perikelen van Facebook. Maar we, tot nu toe kunnen we er aardig uh, mee afrekenen. En ik, het lijkt alsof ik er... Want dan word ik ineens even wakker voor een plas s nachts. En dan ga ik even kijken dat ze weten dat je er bent als beheerder. En dan uh, blijft het rustig. Ik had, ik had nog iemand van uh, WAF verwijderd in de afgelopen weken. Had hij geen uh, onze medewaffers uitzitten te schelden. Die ja, hij s'avonds misschien een neut op of zo. Ja. En dan uh, zijn gedrag was echt uh, niet te pruimen. En toen heb ik hem gewoon verwijderd. Nou, nou, ik, toen belde hij mij. Ik had hem ooit mijn nummer gegeven. Voor het dooruit, ik spijt van. Ergens op het, precies het verkeerde moment. Het is altijd net als je naar de wc gaat dat iemand gaat bellen. Dat vind ik het nadeel ervan. En uh, hij zegt, neem je me weer in genade aan? En ik man, gaat het toch niet om. Maar eventjes een korte pauze, want ik krijg tientallen klachten binnen. He, dat, dat mensen dat niet pikken. Dat je, dat je je gaat misdragen. Dat doe je ook niet in het dagelijks leven. En dat doe je ook niet op waf. En ik heb hem gisteren weer in genade aangenomen. Je nou, dus mag nu weer mee waffen. Ja. Jongens, ik moet met jullie, zoals <laughs> we iedere week doen met de gasten, even de sportkranten doornemen. Ik heb er twee, Telesport en uh, AD Sportwereld. En uh, Telesport begint groot... met een verhaal over uh, de belg Azar. Kluivert zegt... Eden was een brutaaltje in de goede zin van het woord. Ja. Wat vind jij, Ron? Ik heb helemaal niets met voetballen. En ik hou het ook helemaal niet bij. Maar je weet ik toch wel heb... wie Hazard is? Ik zou mijn god niet weten. Echt maar... maar jij wel, hein, André. Ja, dat is een hele goede speler van, uh, spelverdeler zeg maar, van de Belgen. En uh, een, een ondeugend jochie in de goede zin van het woord. Dat doet me meteen denken aan die Nederlandse voetbaltrainer... die in Aken werkt in Duitsland. Uh, die zegt, het is hier gewoon de tendens... dat die jongens, die uh, voetballers... zich moeten gedragen naar de normen en, en waarden van de club... en van onze sport. En van de, uh. Nou, hij zegt, daar heb ik eens even een scheid aan gehad. Ik wil uit de slechtste wijk het grootste tuig hebben. En daar wil ik voetballers van maken. Hij zegt, wat denk je? Dat ben ik drie jaar geleden mee begonnen. Er zitten een stel talenten tussen. Dat wil je niet weten. Ik denk ook dat een echte topper, een echte topsportman is nooit een heertje of een nee. duimetje. Nee, je moet iets, uh, iets kwaadaardigs hebben, denk ik. Maar jouw zoon is wel een heertje, maar is ook een hele goede voetballer. Ja, hij is wel een heer, maar uh, laatst was er een, uh, een tegenstander... die zijn maatje op een smerige manier onderuit haalde. Nou, sorry, maar die gozer die dat deed... die werd door de brancard van het veld gedragen. Ik weet ook niet hoe of wat. Ik, ik bolletje. Nou, hij kreeg wel eventjes een... Uh, ja, heb ik het even onder... Uh, Smit, jij houdt niet van voetballen. Je houdt het helemaal niet bij. Wat doe je met tennis? Tennis, nee. Ik hou me echt bezig met wielrennen. Met autorace vind ik ontzettend mooi. Ik ga ook vaak naar het hier in Stamford kijken. Uh -huh. En dergelijke. Maar voetballen, echt... Uh, nee, is niet mijn sport. Ja, moet ik weer naar, uh, <laughs> ja. naar André. Want ja, ja, ja. Kiki Bertens in de derde ronde... Dat is natuurlijk prachtig, hè? Ja, ik hoop dat ze... Dat ze verder komt nog, en dat, uh, dat geeft goede hoop, ja. Het meisje heeft zich uh, fantastisch gemanifesteerd, uh, dank uh, aan uh, haar uh, nieuwe trainer. Die uh, ook heeft gezegd van, potverdorie, moet ik je leren vloeken. Ja, He? maar dat is vaak zo, hè? Ja. ja. Hé, uh, hey, bij AZ gaat het een beetje fout op het moment. AZ ja. wil de hoofdprijs voor Jansen, Jansen wil per se weg. Nou, het scheelt maar 3 miljoen. Yes. Ja, 17 Acht... miljoen willen ze geven. <laughs> en AZ wilde ja, 18 willen ze, wille ze al geven. Ze willen nu al 18 ja. geven. Oké, okay. dat was het nieuws van vannacht dan. Ja, maar hij, hij gaat absoluut gaat hij daar naartoe. Hij gaat weg. Hij gaat weg. Hij zegt hij zit hij hij hij niet door de voordeur, hij wil door de achterdeur. Ja, maar ik ga maar... weg, ik blijf niet meer bij AZ. Want als, uh, als Tottenham afhaakt... Ja. dan uh, zijn ze Janssen toch kwijt. Want die heeft een vreselijke de P in. Ja, en uh, hij, hij is gestegen als een, uh, als een raket... Vorig jaar, terwijl het eigenlijk een middelmatige voetballer was. En ineens begon hij te scoren. En dat is ook weer dat punt. Het, is, het lijkt wel een omslagpunt bij sportmensen. Ineens beginnen ze te winnen. Ja. Ineens beginnen ze te scoren. Ja. En wat dat is, daar probeer ik altijd achter te komen. En daar lees ik over en dan ga ik naar hoorzittingen. En dat, ja. dat probeer ik uit te zoeken. Dat is, wat is, niet, dat? Dat is niet de doorgronde. Nee. Ron, je houdt wel van autosport. Morgen is de thuiswedstrijd voor, uh, voor Stappen. Nou, daar kijk ik er echt naar uit. Ik vind, uh, dat vind ik echt uh, heerlijk. Ik kijk graag naar uh, autosport en dergelijke. Kan jij je voorstellen dat uh, Verstappen hoopt op regen? Ja. Ja. Waarom? Ja, nou ja, god. Uh, uh, hij is brutaal. Hij, het is echt een talent. En uh, ja, ik, ik, ik zelf uh, rij ook graag uh, wedstrijden in de regen. Ja. Want dan heb je de 50% van je meters, uh, van je tegenstanders, die heb je al uitgeschakeld. Want die houden het niet van. En ik, oh, dat is een mooie gedachte. Nou, ja. in, in, in het verleden stond ik voor de start van een wielerwedstrijd en dan regent het. En dan zei ik tegen die jongens, oh, het regent. Oh, ik heb die gladde weg. En die bochten, oh, oh. En het eerste wat ik deed, nou ja, was demareren meteen in die regen. Meteen in die, in die, in die rondes wegrijden. Hupsieke. En dan ja, dus stonden die jongens, die, ja, die dorsten niet door de bocht heen. Want die dachten dat het glad was en dergelijke... En uh, ja, dan heb je al echt de helft van de wedstrijd heb je al gewonnen. Nee, ik reed ook graag in de regen. Ja. Echt, uh, en we hadden vroeger natuurlijk vaak koersen in het voorjaar. En dan uh, was het koud en regen en wind en storm. Ja, dat, dat uh, het onderscheid, het maakt het onderscheid tussen de mannen en de jongens. Ik, uh, en dan was je 15, 16. Ik heb een raar gevoel morgen daar in Oostenrijk. Ik denk dat Verstappen gaat winnen. Nou ja, winnen, winnen, winnen is een groot woord. strijd. de eigen ja, tribune ja, ja, zit helemaal ja, ja, vol. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, winnen, het moet allemaal zo meezitten. Klein, het kleinste foutje, het kleinste dingetje kan al tegenzitten. En dat scheelt misschien meteen al twee, drie plaatsen. Ja. Dat hebben we verleden week ook al gezien. Hij is wel goed hè? En uh, ja, ik vind het uh, echt een toptalent. Jouw talent maar... heeft wel verstand van voetbal. Want die zegt, België is hetzelfde als Nederland ja, B. Ja, ja ik, heb, ik heb dat toevallig gelezen vanmorgen. <laughs> <laughs> ja. Beter mee eens. Is België Nederland B? Nou, in, uh, in voetbalgebied misschien, maar uh, in wielengebied niet. Maar... Ik denk, vind ik België toch echt het wielerland nog. Absoluut. Ik denk dat de Belgen het vanavond gaan, uh, gaan redden. Nou, ik hoop het van Gansraat ja. en uh, ik hoop het uh, onze broeders uh, in België zeker. Want wij zijn uh, gewoon Noord-Vlaanderen <laughs> en uh, zo voel ik me ook. <laughs> en uh, ja, we zijn in België altijd gewoon thuis. Je hebt ook altijd veel in België gekoerst. Uh, rond... ja, ja, ik ben er uh, 14 dagen terug nog geweest. Daar heb ik een retro-ronde van Vlaanderen gevist. Ah ja, prachtig man. En als je dan in het Oudenaarde bent, dat is echt het Belgische mekka van, van, van, uh, van het wielrennen. Nou, iedereen die, die is, heeft, heeft een verstand van wielrennen, iedereen weet het. En dan reed ik weer achter die auto van Rodania. Ja, Rodania. jongen. Ik reed erachter. En ja, ik had wel een telefoon bij me. Maar ik vergeet weer een filmpje ervan ja, te maken. Kijk, dat moeten we hebben. En dat was echt, oude herinneringen komen boven. Ja. Als je vroeger in de koers reed, dan reed je achter die auto. En je reed maar, uh, dat ja, Rodania. als je erachter in de buurt van die auto was, dan zat je bij de eerste. Ja, ja, dan zat ja, ja. je wel goed. Okay. <laughs> hey, even terug naar, naar het voetbal. Want IJsland doet het natuurlijk uh, ongelooflijk goed. En je ziet het weer, hè? De, de... grinta. Ja. De grinta. Het hart. De, de, de, de power. Het... Godzellige... Vikingen zijn het. Gaan als de Mooi, weer. Eh? En dat, precies hetzelfde bij de Italianen. Ja. ja. Die een wat oudere ploeg hebben. En die zeggen van, wat is dat? Een signore dottore die, die gewoon het spel bepaalt. En een keeper. Ach, die kan zijn volkslied zingen als geen ander. En... Uh, IJslanders. Nou, dat was toch ook genieten dat ze dat... Oeh, ja, oe, Die leuk. hele tribune, man, man, man. Koude rillingen krijgen Ze Wat naar dat nou Fikkie de Viking, <laughs> We hebben, Er is een run op de shirts van IJsland. Want dat is natuurlijk een uh, nouveau t, Maar er schijnen meer shirts verkocht te gaan worden... dan dat er inwoners in IJsland zijn. Ja, 300.000, mooie kunst. <laughs> ja, maar dat is toch fantastisch? Ja, iedereen wil dat hebben. En uh, alle jonge voetballers komen trainen in die shirts. Maar... Uh, ik hoop dat ze nog een stapje verder komen. We moeten IJsland, tegen wie moet IJsland nu? Frankrijk, dacht ik. Ja. Klopt dat? Ja, Frankrijk. Ja. Frankrijk. Ja, ja. Nou ja, laten we het hopen. De, op een verrassing. Ik, ik vind het wel leuk als die haantjes worden uitgeschakeld. Ja. De Italianen hebben trouwens veel blessures. Die moeten tegen Duitsland. Dat is allemaal ja. niet zo makkelijk. Die blessures, dat valt tegen. Als je wat oudere spelers hebt, heb je ja. dat toch eerder. Ja. Heel raar. Nou, Max Verstappen heeft in de kist van Tito gevlogen. Dat is natuurlijk ook wel grappig. <laughs> en Olde Riekerink... Uh, we kennen hem allemaal nog, Jan Olderriekerink... die blijft bij Calatasaray. Daar schijnt hij goed te nee. vallen. Nou, goed verdienen goed. daar. En, uh, die jongens moeten in een paar jaar de zakken vullen. Dus ja. uh, geef geeft ze eens ongelijk. Zo is dat. En uh, Nicky Terpstra probeert zijn uh, focus te richten op Doha. het Wereldkampioenschap wielrennen dit jaar. Wat toch gehouden wordt in een Olympisch jaar. Nee. En uh, een jaartje is een regenboogjurk rondrijden. Ron, het staat jou fantastisch... Want die foto van jou met een regenboogtrui aan... Waar ook behaald, maakt niet uit. Maar je hebt hem echt verdiend. Nicky moet daar kunnen winnen. Dat hopen we dan van Ganser. hart. Hij focust zich uh, ja. daarop. En uh, Doha. Wat denk je? Wat, wat ze daar, ik, ik heb van de week nog een filmpje tevoorschijn gehaald. En had mijn zoontje meegedaan aan een voetbaltoernooi van de Aspire Academy. Als je dan bedenkt. Ik sprak toen een trainer. Een collega van jou. Voetbaltrainer, jeugdvoetbaltrainer. Die al jaren daar in Qatar werkte in Doha voor die Aspire Association, die ook uh, eigenaar zijn van Paris Saint-Germain... en ja, ja, ja. dat soort grappen meer. Die hebben toen dat uh, stadion daar uh, neergezet... en het geopend met het Argentijns Nationaal Elftal, met Messi erbij. Met honderdduizend mensen gaan erin. Ja. Het uh, El Khalifa-stadion. Die hebben dan een sportcomplex dat is uh, dat ongekend in de wereld... Maar het voetballen gebeurt er binnen, maar het wielrennen is gewoon buiten. Ja. En die temperaturen, jongen. Ja, nou ja, als je er tegen kan, dan kan het. Je hebt gekoelde vesten tegenwoordig. Ja, ja. En ze kunnen zelfs in de helm kunnen ze enigszins koeling aanbrengen. En uh, dan moet dat maar, want in de Tour moet je ook wel eens in 45 graden rijden. Ja. En uh, ja, het zij zo, die sport wordt wereldwijd. De ronde van Rwanda is vorige week afgelopen. En uh, dat was ook 50 graden. En de ronde van Congo is twee weken geleden afgelopen. Ik had zelfs beelden. Ik scheld ja. ze verrot. <lacht> ik krijg Herman ons Die zorgt dan ook nog voor oh ja. videobeelden. Die maakte zelf met zijn telefoontje. Ik zeg, ik moet beelden hebben. Ja, die mensen die... We moeten de mensen hun ogen openen... dat de wielersport een wereldwijde sport is. Worldwide WAF. Wereldwijde wielersport. He, die, die sport is van iedereen. En uh, het aardige is tegenwoordig... je ziet weer jeugd. Uh, clubs, heel veel jeugdinschrijvingen... jeugdclinics op de banen ja. hebben ze. Ze hebben zelfs nu de wielerbaan in Amsterdam geopend... ook tijdens de zomer voor de regenachtige dagen... dat de mensen die daar behoefte aan hebben... toch kunnen trainen, maar dan op de baan. Uh, de sport uh, maakt een enorme opgang mee. Ja. Er worden fietsen verkocht over de hele wereld, ongelooflijk. En steeds meer vrouwen gaan fietsen. Ja. Het sportieve fietsen... En euh, nou, wat wil je nog meer? Dat is het mooiste wat je kan doen. En de komende vier weken, met dat schitterende <tie> weer dat we hebben... Hè, met deze heerlijke zomer... Ja. gaan we lekker allemaal weer voor de televisie zitten en genieten. Hè, want genieten. dat wordt het wel. Ja. Nou, om maar even in de Franse sferen te blijven... de zoon van onze technicus, Charles Duif, Sven... Die zingt ook Frans. Ja, en dat heeft, doet hij nog goed ook. Die heeft een keer met liefde opgetreden, Gerard Liefde, Een groep die ook met, uh, met Ramses Schaffi uh, dat heeft opgenomen. Lesbisch List doet mee en uh, uh, hier is La Dernière Volonté, een Frans nummer. Wat Ramses Schaffi ooit heeft vertaald in Laat Ja, maar het is niet La, Ma, -ma Dernière Volonté. En het is niet, niet Lesbisch List. Zij <lacht> <lacht> Hier is die, Sven Duif. Sans scrupules, je te fait mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscule, je ne les fais pas prier encore. Roland, oh, le païen, le pauvre diable. I'm La mort me tire Par les cheveux Vivre Vivre house,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 Le Père Hugo. Moi que ne pense pas l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jou zanger, je zwarte schaap, je trouwe vent. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laten we blijven wie ik ben. Ma dernière volonté. Dat is een mooi nummer. Prachtig. Een prachtige stem die jongen. En uh, getalenteerd, zeker. Ja, dankjewel. Doorgaan. Ja, uh, niet alleen maar zingen. Ook nog saxofoon spelen, trompet, viool, Zo. gitaar, toetsen. Ja. Dus, ja. Echt <laughs> de music man. De music man, ja. Charles, weet, je, weet je wat je moet proberen? Nee. Om een uh, mix te maken met, uh, met Shafi zelf. Ja, ja maar ja. Die, is, die is dood, en niet. <laughs> ja <laughs> Grap. Nee. maar dat kan dat kan technisch tegenwoordig ja, ja. Nou, dat is zo ik, mooi Natalie Cole toch met uh, Net King oeh, echt ja. schitterend ja Net ja dat is ook je gaat even draaien zo dat, ja. uh, uh, uh, uh, hoe heet het ook weer uh, ik weet het niet meer dat nummer ja, Natalie nou, Cole met het nummer van, met de vader samen Unforgettable. Yeah. Unforgettable. Hey, Unforgettable. Hij heeft ook met uh, Paul de Leeuw gezongen. Hè? Paul die maakt ook veel van die mixen. Ja. Ja. Heb je die ook nog ergens? Zwem uh, met Paul de Leeuw bedoel je? Ja? Nee, nee, nee. nee. Heb ik, nee ik, ik heb wel oh. een opname dat Zwem bij Paul de Leeuw zing. Maar dat is meer een, een komisch gebeuren. Want Cor Bakker, die uh, moest, uh, geeft mij nu je angst, van Guus Meijers begeleiden. Ja. En die, op dat moment dat het nummer net uit was, kende hij dat nummer niet. Dus hij schoof van, van, van de ene octaaf naar de andere octaaf. En Sven moest echt zijn kopzemmetje opzetten om het, bij, om het bij te houden. Het geeft wel heel hilarische dingen. Zou ik straks wel een klein stukje van laten horen? Ja, leuk. En dat mooie duet van uh, To All the Girls I've Loved Before. Van Iglesias. Ah, oh, Julio Isrelius. Ja. <laughs> en uh, hoe heet die andere met het lange haar? Ja, Willy Nelson. Willy Nelson, Willie Nelson that, that, ja. To All the Girls I've Loved Before. Ja. Dat draag ik op aan Hilly Jansen. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dat oh, gaan we leuk. Dat gaan we zo de, gaan we, ga, ga ik zo voor je opzoeken. Het, het draait de komende weken allemaal om de gele trui. Dat was niet altijd zo, want Le Maillot Jaune werd pas geïntroduceerd in 1919. De journalisten hadden koersdirecteur Henri de Grange gevraagd om de leider herkenbaarder te maken... waarna hij met een gele trui op de proppen kwam. Volgens sommigen was de trui geel, omdat dit de kleur van de krant Lotto was, de organisator van de tour... Anderen menen dat uh, alleen gele stof ruim genoeg beschikbaar was in de schaarste net na de Eerste Wereldoorlog. Hoe dan ook, op 19 juli 1919 start de klassementsleider Eugène Christophe als eerste man in het geel. Blij was hij er niet mee, want de andere renners maakten hem uit voor Canary. Prachtig hè? Ja, mooi verhaal. Dat is een van de verhalen die uit het, uh, uit het hele Tourpakket komt, van de Tour de France... Een uitgave van ProCycling. En het is uh, echt de moeite waard. Het is niet duur. Prachtige foto's zitten erin. Mooie kaart zit erin. Dus kijk er maar naar. Prachtig. We gaan het weer hebben over die ronde van Frankrijk. Want wat we nog niet hebben behandeld is natuurlijk. dat er uh, ook nog een bergtrui is. En dat, uh, dat is natuurlijk een trui die eigenlijk gewonnen zou moeten worden. Dat zegt Hogeland ook. Bergtrui moet de uh, beloning zijn voor de aanvallers. Weet je het mee eens, André? Jazeker. En, uh, een werktrui, dat, dat is een, een, een, een hele hoge eer Nog, uh, ja, om die te kunnen mogen behalen. Want sommige renners die zouden de tour, niet kunnen, de tour niet kunnen winnen omdat ze onvoldoende sterk zijn in de tijdritten. Ja. Maar uh, een aanvallende renner, ja, als die de bollenkastrui kan winnen, de polkadot, dan. Uh, ik hoop dat uh, Tekla Heimann het weer probeert. Want dat het is goed, dat, dat doet hij. Heb je die huldiging gezien Leuk, in de hoofdstad ja. van, uh, van zijn land? Dat is Eritrea. En uh, ja, ik wil nog een keertje memoreren... dat ze eigenlijk mee mochten doen uh, vorig jaar... dankzij de bemoeienis van WAF. Ja. Want ik heb ze gewoon, de voorzitter van hun wielerbond... die uh, maakte bekend dat uh, de renners uit Eritrea niet mee mochten doen... vanwege de vele vluchtelingen uit hun land. En het probleem met visa in Europa... om ja. gewoon Europa binnen te komen... Toen heb ik gezegd, er is maar één mogelijkheid om dat op te lossen. Dat is via meneer Koekson. Vraag nou aan de Bond, aan de voorzitter van de bond... om een goede brief aan meneer Koekson te schrijven. Die brief heb ik hem geschreven, heb ik gemaakt voor hem. Ik zeg, hier heb je het e-mailadres van meneer Koekson, rechtstreeks. En hij heeft vanuit zijn naam die brief doorgestuurd naar meneer Koekson. Die heeft uh, bemoeienis gehad met uh, de bevoegde autoriteiten op dat gebied. En die jongens die konden vorig jaar deelnemen aan de toer... En uh, die hebben het ook geschreven, het artikel, dat heb ik bewaard op, uh, ja, op WAF. Ja. Ja, ja. En ze zijn er dit jaar weer. Ja. Maar de echte kanshebbers, Robert Geesing zal het niet zijn, want die zit er niet in. Nee, die doet niet mee. En, uh, ja, jammer voor de jongen. Ron, gaat hij de Ronde van Spanje winnen? Nou, ja, hij heeft ontzettend veel getraind. En hij is heel goed voor. Heeft hij zich voorbereid op de Ronde van Frankrijk. Ja, die gaat natuurlijk helaas niet door omdat hij gevallen is... Maar ik denk dat hij zich nu focust op de ronde van Spanje. En ik hoop het voor hem dat hij, uh, dat hij wat gaat doen daar. Want het, uh, ja, de laatste jaren wordt het steeds minder met uh, Robert Gezing. Ja. En hij raakt een beetje uit beeld. Hij is een ontzettend aardige jongen. Hij werkt keihard voor zijn vak. En hij moet in staat zijn om een grote ronde <tus> na te schrijven. En wellicht dat deze valpartij, waardoor hij niet in de toer is... hem toch die zegen gaat brengen. Je weet maar nooit, hè? Dat zijn hem gegund... Hij heeft genoeg ellende meegemaakt de laatste tijd. En, uh, maar ja, als ik uh, hoofdsponsor zou zijn... Uh, en uh, de zak met centen uit, uit te delen... dan uh, zou Geesink niet in mijn ploeg zitten. Nee. Dat kan ik wel wat anders verkopen. Dat was snui. Ja. Ik denk dat meneer Rodrigues... ook zo'n rare renner... hem ook niet kan winnen, die, bo die bolletrui. Nee. Rodríguez is natuurlijk al 37 jaar ja. en hij is wel gelouterd en, en volgens mij uh, staat hij niet bij de, bij de favoriet om echt de Tour te winnen. Dus dat hij zijn kans kan gaan op de bolletjesstrui of een etappe te winnen. In 2013 uh, was hij wel derde, in 2010 was hij zesde. Dus het is wel een viesertje. Ja. maar vooral in de Ronde van Spanje vind ik hem erg goed, in de Tour eigenlijk nooit zo erg. Nee, maar dat zijn vaak uh, renners. Het, gaat dat alles, het is iets gemakkelijker in, in, in de ronde van Italië, in de ronde van Spanje. De Tour is veel nerveuzer. En je zit met 210 man en ze willen allemaal van voren rijden natuurlijk. En ja, dat is moeilijk uh, te handhaven. In ja. de, in de etappes hebben deze mensen het ontzettend moeilijk. Dus ze verbruiken heel veel energie. En dat gaat met de kosten in de bergetappes die ze dan ja. uh, moeten doen. Ik denk dat een Fransman de bolletrui gaat winnen. Zijn naam Romain Bardet. Zou me niets verbazen. Goeie hoor. Ja. Die ook nog een keertje gaat als, als het eigenlijk al klaar lijkt. En nog een keertje de dood op de gladiolen. En naar boven geschreeuwd wordt. Ja. Zijn en geholpen ge... wordt. Natuurlijk. Af en toe duwt je. Oh, ja. dat is wel lekker, jongen. Berg op. De zesde in 2014. Negende in 2015. Het is er wel een hoor. Maar wie hem ook kan winnen is een Italiaan: Fabio Aru, Aroetje. Ja. Ik denk dat die, die Aro misschien, misschien meer voor de trui gaat dan voor het algemeen klassement. Want nou ja, die komt, die komt volgens mij komt hij toch tekort tegen die grote mannen in, in zo'n zware rit als de Tour de France. Hij kan in de andere etappekoersen kan hij wel aardig voor de dag komen. Maar de Tour de France is toch iets anders. Ja. En ik denk dat hij toch iets, iets tekort komt daar. Ja. Ik denk dat uh, Nibali dat niet erg zal vinden... als hij ineens, ineens zes minuten kwijtraakt, uh, Aru. Want uh, Nibali die zal niet op hem wachten. Denk nee, dat denk nee. ik. Alleen als het moet. Dan maar als hij er zelf bij zit en Aru is gelost... Ja, dan denk ik dat hij eerder nog op kop gaat rijden. En dan geef ik hem geen ongelijk. Weet je wat ik ook altijd een ontzettend interessante uh, trui vind? Dat is de witte trui. Jongen, jongen, uh, ja. Mijn vriend van vroeger, Johan van der Velden... die zei altijd, uh, als je je op een goed klassement richt... dan komt dat wit vanzelf... In je handen. En dat is natuurlijk zo. Ja, en normaal uh, op jonge leeftijd is het tot 23, geloof ik. Ja. Warren Barguy. Ja. Kanshebber ja. voor ja, mij. Maar absoluut. Ook die jongen uit Luxemburg, hè, die opeens zo geweldig goed rijdt. Jongels. jongels. de Jongels. Maar die rijdt niet mee. Die heeft de Giro gereden. Oh, die dat rijdt niet. staat Giro. niet op de stadlijst. Oh, dat is het. Nee. Natuurlijk. Die hebben ze een beetje beschermd uh, dit jaar nog. Zouden die arme Engelsen iets kunnen doen met Jeets? Doet Jeets mee? Uh, een van de begroeders ja. zeker. Ja. ja, Adam, hè? Ja. Maar vergeet natuurlijk niet wilde, wilde kelderman, hè? Ah. Het is natuurlijk... Uh, ja, ja, hij is ja. natuurlijk ook... Uh... Die wilde ik stiekem als laatste noemen, maar okay. je komt erbij mee. <laughs> Wilco, dat is natuurlijk... Ja, ik vind het een fantastische fietser. Ja, dus hij heeft ons steeds maar weer verbaasd. Maar om nou te zeggen... Hé, hey, Wilco, kelderman staat aan het vertrek. Goed, dan moeten ze nog maar zien te kloppen. Zover is hij bij mij nog niet gekomen. Nee. Hij kan mee. En hij kan heel lang mee. Maar nou om te zeggen dat zo'n jongen als Wilco Kelderman een keertje die mannen aankijkt, zo schuin over zijn schouders van uh, wie gaat mij kloppen vandaag, dat heeft hij nog nooit gehad. Nee. Ik had dat vroeger wel gedaan. Maar het, met die wel een kans <laughs> hebben voor de witte trui? Ja, absoluut. Ja. Ja. Is hij nog geen 23? Nee. Nee, nee, nee, nee. Oh? Nee, nee. Nou, dan kunnen we nog een hoop uh, plezier aan die jongen hebben. Ja, hij is van maart 91... Ja, en men zegt steeds van laat hij nou een keer naar een andere ploeg gaan. Maar ik denk dat de laatste tijd dat Lotto.nl Jumbo zich uh, geprofileerd heeft... op een hele andere manier. Ze dus ja. hebben natuurlijk een grote, goede greep gedaan... door uh, die Engels binnen te halen ja, als ploegleider. Ja, dat is heel verstandig. Ja. ja. En dan jouw Fransman, Julian? <laughs> Alain Philippe. Alain ah. Philippe, ja. Ik heb zelfs een foto door mijn goede vriendin uh, Lisa Anderson gemaakt in uh, Adelaide... Waar hij met het bekende wafsymbool. met drie vingers omhoog staat. En uh, die stuurden ze mij. En Alain-Philippe uh, heeft ons al duidelijk verbaasd. En het is er natuurlijk wel een. die gaat als de brandweer. Ja. En die durft. En die heeft ook nog een ploeg achter zich staan. En waar niemand over praat. is over een Louis. Een uh, Louis? Mijntjes. Louis Mijntjes. <lacht> doet hij ook mee? Ja, die doet ook mee. Dat <lacht> zou nee. kunnen. Het zou kunnen. Ja. Ja, ja. We hebben bij de Belgen is ook nog een uh, groot talent. Uh, Jurgen van der Broek. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar die is te oud, denk ik, of niet? Nee hoor, Jurgen is het nog niet zo oud. Volgens mij. Ja. Even. Ja, ik heb geen, geen computer nee. bij me, dus dan kan ik het niet zien. Okay. Anders uh, schep ik het zo voor je op. Maar, uh, ja. Het valt een beetje stil. Nou ja, ik zit te denken aan Kelderman. Wie, wie is nou Kopman? Hey hè. Kelderman lijkt mij te vertrekken als kopman, ja, ja voor het ja. klassement. En voor de sprints is natuurlijk Dylan uh, Groenewegen. Ja, ja, ja. Ja. Toch, ja, toch leuk dat we als Nederlanders weer meedoen in deze Tour. Let maar op. Ja, Ach, dat is eigenlijk logisch. En er ah. komt een Duitse ploeg bij, hè. Een nieuwe Duitse ploeg, hè, met Sagan ja, dat ja. Is ook wat. en Maika, Die hebben ineens de centen binnengehaald. En uh, de, de co-sponsors, die zorgen eigenlijk voor het aanvullen van het budget kan wordt geheel betaald door Specialized, ja. de fietsenfabrikant. Maar, maar leg mij eens uit, hoe komen zij nou aan de punten? Want je hebt punten nodig. Juist. Maar die hebben ze nog niet, want het is gewoon een derde ploeg hier nu. Ja, maar met deze mannen erbij hebben ze die punten natuurlijk wel. Oh, die manier ja, gaat het. En gebeurt. zo gaat het. Ja, ja, ja, ja. En zo gaat het. Ah. En uh, dan kunnen ze volgend jaar vertrekken. Hoe het? Bora. Mooi, ja, Bora, ja. Een Duits merk, een kleine ja. Duitse ploeg. En de Duitsers die willen zich duidelijk weer manifesteren in de sport... Uh, ik heb gisteren naar ARD zitten kijken. Duitsland heeft weer een volledige uitzending. Het is natuurlijk een prachtig groot land als afzetmarkt voor de wielerproducten. Ja. Het is natuurlijk wel de fietssponsor van Sakan die Sakan uh, uh, natuurlijk uh, betaalt. Ja, het maakt niet uit wat hij naartoe gaat. Ja. Hij lacht ermee. Ja, ja, ja, ja. Die bepaalt gewoon waar ze kan gaan rijden. Ja, en dan moet die ploeg gewoon op die fiets ook. Ook op die fietsen rijden. Maar een fietsenfabrikant kan dat dus weer doen. Dus net als voor de oorlog dat de renners een fiets toegewezen kregen. door de tourorganisatie. Dan moesten ze verplicht rijden op een bepaalde fiets. Hè? Ja. En uh, na de tour weer inleveren. Weet je wat ik ook een hele leuk rennetje vind? Tony Galopin. Ja. Jonge opeens, opeens in de gele trui, hè? O, ja. Oh? Dat weet ik niet meer. Ja, ja ik ben ook geen 60 meer. <laughs> nee. nee, het was twee jaar geleden. Toen had hij zo'n hele lange ontsnapping, okay. weet je nog? Ja. Dat was nou, maar die oude vuikel doet ook weer mee, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Met, uh, met Chavanel ook ja. in die ploeg. Ja. En die zijn altijd goed voor een dagfeest. Ja, Catar ja, Julien misschien. Wie zal het zeggen? We ik... stormen samen de Bastille. Ik denk dat ze nog wel voor een stuntje gaan zorgen. <coughs> als het <er> <coughs> Eén ding is zeker: morgen begint de ronde. En het wordt weer. Vier prachtige weken vol spanning, vol ellende, vol valpartijen... vol successen, vol allerlei onverwachte dingen. Het is altijd een fantastisch spektakel. En ik ben zeer benieuwd ja, wat, er, wat er verder uit zal komen. Niet zozeer de wedstrijd op zich. Het geheel is zo'n plezier om naar te kijken. De organisatie en... En uh, inmiddels hebben de toerrenners uh, een klein stukje van het doel bereikt. Ze verdienen nu ietsje meer. Hè, er is ietsje meer bijgekomen. Maar uh, onze grote vriend Tinkofte en uh, Riep naar Rini Wagmans uh, die dat al vele jaren roept... Uh, de sport genereert verder geen cent voor de ploegen. Nee? Nee. En de startgelden zijn uh, nou ja, bijna nul. Ik ben nog een keer met Roy Schuiten... bij, de, bij het ophalen van het startgeld geweest van, ja, ja, ja, ja. De, de middelliberen. Uh, maar dat waren, het was een envelopje. Meer is het niet. En uh, het wordt wel tijd dat zo'n tourorganisatie gaat beseffen: hetzelfde als het Hofman-arrest in de tijd bij het voetballen was: dat uh, de, de artiesten op zijn minst goed en serieus mee moeten delen. Uh, in de opbrengsten van, uh, van de mediaopbrengsten. Want als je ziet wat de, de, de Europese Broadcasting Union aan geld vangt... Ja, onvoorstelbaar. Uh, ...van alle uitzendingen van de Tour. En dat gaat allemaal naar de ASO. En uh, bijna niets naar de UCI. En de UCI is gewoon arm lastig. Ja. En uh, nu hebben ze de renners dan wat meer geld uh, gegund. Maar uh, moet je je voorstellen, Ron... de laatste in het klassement krijgt duizend euro, hè? Heb je drie weken lang, uh, nou wij noemen dat je kloten afgedraaid... maar dat zeg je <lacht> natuurlijk niet voor de radio, dat hoort niet. <lacht> drie weken lang, het is ongelooflijk, voor duizend euro. En dat denkt iedereen van, oh, en handtekeningen geven... al die kindertjes naar de tour, de, de, de man die de rode lantaarn droeg... handtekening, ja. En zijn vrouw die zegt, uh, <lacht> wat heb je nou verdiend in die drie weken? Ja, ik wil een nieuw bankstel. Ja, allemaal hoela. En nu eindelijk beginnen ze te beseffen dat, uh, dat je ook renners menselijk moet betalen. Het hoeft niet zoveel als voetballers. Maar uh, die, uh, dat zal ook wel geniveleerd worden in de komende tijd. Nou, Het is wel te hopen voor die renners natuurlijk. Maar uh, in het verleden is het altijd zo geweest... dat die renners echt onderbetaald werden. Ja. En, uh, ja. ja. Als ik een wedstrijd win, krijg ik 15 euro. <lacht> <lacht> <lacht> Morgen begint het jongens. 21 <lacht> etappes in 23 dagen... Uh, negen vlakke etappes, een heuvelachtige etappe, negen bergetappes met vier aankomsten bergop. Twee individuele tijdritten, waarvan één klimtijdrit en twee rustdagen. Heerlijk, vier weken genieten. Ja, als het toe gaat, Daar zijn de Nederlanders geen outsiders dit jaar. Uh, Ron Smit, was jij een outsider zo in de jaren zestig, zeventig? Na uh, de, ja nou, de jaren 70 de jaren 70, 80. Ja. dat waren mijn topjaren. Ja, ja, ja, maar je was uh, geen outsider, of wel? Nee, nee, nee, nou tenminste, hier in de buurt niet tenminste. Nee, maar je hield wel van Walletaks. Ja, ja, ja. Die heb ja. ik speciaal voor je opgezocht Oké, okay, fijn. Ja. She looked at me Oh, I could see her eyes Well, just as I hope Just as I hope they bleed I said, touch you, baby I didn't need to touch you But I just touched your hand Well, she looks so understanding Try to look so recommend and. End.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 We praten over de ronde van Frankrijk in de Watertoren Sport. En dat doen we met uh, André Jansen, die vandaag helemaal uit Veendam is gekomen. En met Ron Smit, die helemaal uit Zandvoort is gekomen. Ron, je vertelde net wat je vroeger kreeg als je won. Hoeveel was dat? Nou, Vroeger was het meer natuurlijk, want dan reek bij de amateurs En dan kreeg je 120 uh, gulden. Uh, maar tegenwoordig rijk uh, bij de veteranen. En als je dan wint, krijg je 15 euro. Voor een 65-jarige die een wedstrijd wint, ligt 15 euro klaar. <lacht> Mooi. Nou, ik heb wel eventjes de dingen op een rij gezet... want het prijzengeld voor een ritoverwinning... in deze komende ronde van Frankrijk is 8000 euro. Hm, dat is nog ja. nooit zo hoog geweest, natuurlijk. De trui die je op het eind van de ronde wint... en dan op dat hoogste schavot staat op de Champs-Élysées... 450.000 euro voor de eindwinnaar. Voor de groene trui echt maar 25.000 piek. Dat is onvoorstelbaar. Je moet iedere keer in dat gedrang meesprinten. En uh, als je dan het beste doet, dan krijg je 25.000 euro. De bolletjes trui is ook 25.000 euro. En de witte trui 20.000 euro. En dat mag je verhogen nu met 20% allemaal. Wat? Dat hebben ze gedaan. Ja, ja. Nu, sinds gisteren. Oh, dus gisteren bekendgemaakt. Dus er mag overal een vijfde bij. Ja. Dus 30.000 wordt, ja, wordt 30 het en is 20 een gebaar. wordt 40 nou ja, Het is een gebaar. De strijdlustigste renner krijgt ook 20 Dus nu ook 24.000. Ja. En het ploegenklassement is 50.000 euro. Maar daar wil ik wel een, een kanttekening bij zetten. Oh. Als jij de groene trui vindt... dan verdien je dus 30.000 euro. Maar die 30.000 euro... Die ga je verdelen onder je ploegmaten. Dus 3000 dan, per persoon. En dan ga je verdelen onder de makerschants en ja. alle mensen. Want die moeten je wel helpen om naar die streep te brengen... Ja. en de gelegenheid te geven om die gele trui te winnen. Ook hetzelfde voor de gele trui. Dus de uh, gele trui-winner die verdient geen, uh, geen 500.000 euro. En we gaan nadat een ploeg met alle mensen eromheen zo'n man of 30 is... dan houden ze allemaal 100, 100 pieken over. Ja, maar er is wel meer. Want er is ook prijzengeld per dag natuurlijk. Ook als je veertiende wordt en dertiende. Er is een pot altijd in de tour mm -hmm. En die pot die wordt dan verdeeld. En dan tellen me en meestal de mechaniciens en de soigneurs... die tellen samen als één renner. Ja. Ja, en de renners die uitrijden die tellen. En de rest na navernand. Want als je vier etappes mist... Ja. Hè, dan krijg je niet de volle bak... Dat is meestal ongeveer de verdeelsleutel. En uh, ook de loopjongen. Je hebt tegenwoordig een matrassenjongen. Die zorgt voor een autootje dat alle matrassen, uh, dat matrassen op de bedden gelegd worden. Mm -hmm. Je hebt nog iemand die loopt de show En je hebt nog een paar chauffeurs. Chauffeur van de bus. Nou, die krijgen allemaal bij elkaar opgeteld ook de premie van één renner. He, dus het, je deelt het niet echt door dertig, maar je deelt het zeg maar door veertien, door vijftien... Maar de winnaar van de Tour neemt nooit een cent mee vanuit de Tour. Want die krijgt wel een contract van... Ik geloof dat Vroom, die heeft geloof ik 2 miljoen. En terecht. Ik wil even naar jullie actuele kennis. Heren, sprekers in deze De Watertoren André Jansen en Ron Smit. Het aantal toerzegers van 5 is gehaald door hoeveel renners? 4. Ja, noemen ze maar. Lijnsel Amersko. Ja, uh, maar die, die telt niet meer mee, hoor. Nou ja, ja voor, zeven, hoor. Voor, voor, mij, voor mij wel. Voor ja, ja. uh, uh, mij ook, hoor. Uh, ja. <laughs> uh, dan heb je Sjaak Kankertiel. Uh -huh. die Merks. Uh, De Rost. De Das. Uh, De Das, ja. Bernard Hinault. En Indoren. Uh -huh. Drie Zegers, weet jij, Sandre? Uh, Louis Zon-Baubert. Uh -huh. uh, Anthony Magne. No, no, no, no. Eh. Uh, Louis de Bourbet. Philippe. Uh, Philippe Thijs. Uh, yeah. Ja, Belg. En, he? en ons Amerikaantje. Weet uh, hij, uh, Greg Lemond? Uh, met dat boter uh, op zijn hoofd, ja. Hoeveel heeft Contador uh, gewonnen? Drie, maar één is hem afgenomen in 2010. Heel goed, ja. twee. Hoeveel Vroom? Vroom twee, weet je? Ja. Yeah. Hoeveel Lambeau? Uh, uh, Philippe Lambeau. Uh, die heeft twee toers gemaakt. Ook, 1919. Heel goed voor jou, André. Ja. Prima. Aantal toerzegers per land. Wie heeft lezen, welk land heeft de meeste? Frankrijk. Hoeveel? 29. 36. Oh. Tweede? Italië. België. België. 18. Oké. Okay. Derde? Italië. Toch Spanje. Spanje. Spanje. Kijk, hè? 13. En ja. Italië heeft er 10. Oké. Okay. De kleinste verschillen tussen de winnaars... Ach, en seconden. de tweede plek... 8 seconden, dat was in 1989. krenk en laurent Fignon. 23 seconden. Het was in 2007. 23 seconden verschil. Komt Zo. dat door, En? Uh, de latere wereldkampioen. Hij woont la, woont later, Die Australiër. Heel goed, Evans. Hartstikke goed. Grootste verschillen tussen de winnaar en de nummer 2... Ja, dat was? moet ergens uh, voor de oorlog zijn geweest. Ja, dat Laird. was 1952, toch? Toch? Ja. Twee uur zoveel, geloof ik. Ja, heel goed voor jou. Ja, dat weet ik. Dat was. Uh, nee hoor, dat was 28 minuten en 17 seconden. Dat was tussen uh, uh, Fausto Coppi en Constant Okkers, de Belg. Oké, okay. vanneken. Vanneken. Welk land heeft de meeste hele truien? Uh... Ik denk dan je ja. 84, België 55, Italië 26. En dan Nederland 17. Ja. Het meeste aantal dagen in de gele trui. Ja, die merks. Ja, weet je ook ja. hoeveel? 92, dacht ik of zoiets. is oh, dus 96. Oh, 96. goed, rond. Ja. <laughs> ja, maar merks was natuurlijk mijn favoriet vroeger. En dan blijft er wel eens wat hangen. Er zijn ook wel eens tours met heel veel gele trui aan, dus Het grootste aantal is 8. Oh, dat was in 1958. Darigade. Oefenaars Vanest, Bovin, Voorting. Gerniani, Pavero ja. en Charligo. Oké. Okay. Leuk is dat, hè? Ja, dat zijn leuke dingetjes. Nou, eens even kijken. Uh, Meeste groene truien? Freddy uh, Maatels denk ik. Nee, nee die Duitse. Die Sprinter. Juist. Die Duitse. Uh... Erik. Sabel. Heel goed. Boris ja. Jan Kelly en inmiddels ja. uh, Pieter Sagan. Kleinste aantal gele truitagers in één tour. Uh, Anquetil één. Uh, yeah. Die hem van de eerste dag af. Uh, in bo 61. Boteka in 24. Frans in 28, Maas in 35. En uh, Janman komt niet voor. Ankertiel heeft de 61 vanaf de eerste dag tot de laatste dag de hele trui Het ja, staat niet in het Geef mij de naam van die redacteur van het artikel daar ja, maar. Dus dat pak dat ik niet, hè? Groene truien per land. Wie de meeste? Nou, Nederland? Op, nee, nee, nee. Erik van der Aarde. Ja, de, België. De België. Voor Frankrijk, Duitsland en Nederland op de vierde plek. De meeste bolletjes truien? Frankrijk. Ja, wie? Wie rank? Wie ja, ja. Over bedrog gesproken. En dan Federico Bahamontes. Ja, die, de had, adelaar. Die had er zes. De adelaar van Toledo. Toledo, hè. Kijk. De meeste bolletjes truien per land. Frankrijk 21, Spanje 17, Italië, België 11 en Colombia 5. Nederland heeft er twee. De meeste witte truien zijn voor een Duitser. Ulrich. Ulrich, heel goed. Andy Slek. Ja. Dat ook. En Pantani en Quintana hadden er twee. En Frankrijk heeft de meeste witte truien zeven. Nederland de tweede met vijf. Mooie gegevens toch? Ja, dat zijn prachtige gegevens. hoor. de grande boeklikkie avant demain. Drie minuten voor twaalf. De Watertoren Sport. We krijgen nog even wat muziek van show. En dan gaan we nog even over die mooie Tour de France. En over het wielrennen in Ja, Waf wordt gestalk door, door een aantal dames, heb ik gehoord, van André al. <laughs> yeah. uh, hoe is het met jouw Girls uh, You Loved Before? <laughs> <laughs> the Girls I Loved Before, ja. Yeah. And Still Love. To all the girls I loved before Who travel in I'm glad they came along I dedicate this song To all the girls I've loved before To all the girls I once caressed Then may I say I been Nelson. Maar ja, omdat het mijn taak is, uh, Henny, om ook uh, de tijd te bewaken... en ik zie dat we nog ongeveer een vijf minuten spreektijd hebben... en we moeten eruit met muziek, volgens de regels. Dus uh, ja, aan ja, jou het woord nog even om het af te ronden. Nou, dan gaat het over de langste etappe van de Ronde van Frankrijk. Niets vergeleken met de langste toerrit ooit. De vijfde etappe van de toer, van 1920 van Isabelle Dolon naar Bayonne... was maar liefst 482 kilometer lang, kun je het je voorstellen... De rit werd gewonnen door de Belg Firmin Lambeau... die een bijzondere plek heeft in de toergeschiedenis. Naast de winnaar van de langste rit is Lambeau ook de oudste toerwinnaar ooit. In 1922 was hij 36 jaar en 4 maanden. En de eerste Belgische gele truidrager. Dus die man die vergeten ze nooit meer. Odiel de Frey en Philip Thijs hadden België tussen 1912 en 1914... weliswaar drie toerzegers bezorgd... Maar de eerste gele trui werd pas in 1919 geïntroduceerd, dat heb ik net al verteld. Na de voorlaatste rit op 25 juli 1919 vierde België de eerste gele trui van een landgenoot. Twee dagen later bracht Lambeau het geel veilig naar Parijs. En vanavond wint de Belgische voetbalploeg en gaan naar de halve finale. Laten we het hopen. <laughs> maar Ron houdt niet van, uh, van uh, voetbal. We gunnen het de Belgen wel, Ron. Hè? De Belgen toch sowieso, uh, Roddy. Ja, uh, ik ben veel in België, dus uh, het zal heerlijk zijn als die Belgen een goede uitslag hebben. We gaan heel even terug naar het wielrennen in Frankrijk, want we hebben het vanmorgen al genoemd. Dick Heuvelman, de persoon die de Giro, de Giro moet ik zeggen, de Vuelta in Nederland heeft gedaan. en de Tour. En de Tour, uh, is bezig met het uh, wereldkampioenschap in Nederland nu. En hij wil Zandvoort weer op de wielenkaart brengen. En uh, Wielen binnen Nederland heeft heel warme herinneringen aan Zandvoort. Want er zijn hele grote koers gereden. Het hoogtepunt was natuurlijk 1959, het wereldkampioenschap. Weet je nog wie er won? Ja, degene waar, waar ik naar genoemd ben. André. André André Darigade. Ik André. heb hem de hand, hand geschud. Een leuke man. Biarritz. Ja. Ja. Heuvelman uh, is bereid om zelf mee te organiseren. Hij heeft al een gesprek gehad met uh, de, de circuitdirecteur Weijers. Dat is allemaal heel positief verlopen. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat dit jaar voor het eerst... het Europees kampioenschap voor de elite renners wordt gehouden. Uh, en dat bestaat al sinds 1995. Ja. Maar dat was toen in de anonimiteit, want de, de profs mochten nooit meedoen. Daar is nu verandering in gekomen. Ze starten in Monaco en ze finishen in, uh, in Nice. De uh, op de Caldeze. En uh, onze Bauke Bonnema rijdt ook mee. En Nice-Monaco wordt natuurlijk een prachtig evenement. Maar het duurt ja. bijna een week... Nou. De ronde van in Azerbeidzjan hebben ze de afgelopen jaren georganiseerd. Uitstekende organisatie daar in Baku. Ja. Ik heb het, uh, alle video's heb ik te pakken weten te krijgen via mijn uh, correspondent in Boekarest. <laughs> en die op WAF gepubliceerd. Ik zal ze uh, weer even omhoog halen, zodat jullie dat ook uh, kunnen zien. En het is een uitstekende organisatie, de Europese Wielerorganisatie. Uh, en het, uh, het zal zeker een succes zijn nu als de profs meedoen. En ik hoop dat het een opstap is nu in Nice in september, 14 tot en met 17 september, als ik het goed heb. In uh, Nice. En dan vervolgens uh, naar Zandvoort toe. Dankjewel, Dick Huivelman, perfect idee. Ja. Niek Meijer, onze burgemeester, heeft al toegezegd dat hij plaatsneemt in het erecomité. Hij gaat daarvoor ook de commissaris van de Koning, de heer Remkes, benaderen. En in dat erecomité komt bijvoorbeeld ook Henk Uildriks, de man die jarenlang sportservice in Noord-Holland heeft geleid. En dat zijn natuurlijk mannen die je wel kan hebben. En het neefje van de koning ook, prins uh, Benard, de eigenaar uh, van het circuit. Wellicht, we gaan ja. het proberen. Ook voorzitter Martel, Marti, Mar Marcel Wintels van de KMW zou gevraagd kunnen worden. Hè? Ja. Een uitbreiding verder gebeurt natuurlijk in samenspraak met de burgemeester. Uh, er is een, aan, een eerste aanzet gedaan voor een organisatiecomité, die namen we hebben genoemd. En daar hebben we vandaag rond-smit aan toegevoegd. Rond toch? Je gaat ja, lekker man. meedoen. Hartstikke mooi, jongens. Wat is dit mooi? Ik, ja. ik, ik bedoel, ik kan je één ding vertellen, als je op zondag 2,5 tot 3 uur televisie hebt, ja. je komt zes keer over de boulevard in Zandvoort. Je komt zes keer over de zeeweg. Ja. Ik kan mooie... de beelden vanuit de helikopter al voor me halen. Ja. Dat je die boulevard ziet, omdat het prachtig weer is. Dat er ook nog heel veel mensen op het strand zijn. Ja, dat en, is dat prachtig. En dan heel veel wind. Ja, duurlijk. is op de zeeweg. Prachtig. Zoals is. wij met de molenploeg over de, over de zeeweg hier reden. Dat er een politieagent ons stopte. Reden we met ongeveer 100 renners van de molenploeg. Gewoon op de autoweg, niet op het fietspad. Ja, daar. En toen uh, stopte een politieagent ons met z'n allen. En allemaal stoppen. 100 man. Ja. Toen zegt die agent, mag ik je legitimatie zien? Dat nou, heb ik niet bij me, maar ik heb hier Paaltjes. En die andere. Dat hele zoutje heeft in de naam gevraagd. Allemaal opgeschreven, die agents. Maar één ding is duidelijk. Ook dankzij deze uitzending van de Waterkorensport... dankzij Ron Smit en dankzij André Jansen... zit Zandvoort weer in de wielervaart der Volkeren. Absoluut. Ik ga boven Acapulco, wat mij betreft. Ron? Ja. Dank je wel, mannen. Dank je wel, Charles Duif. Graag gedaan. Dank je wel, Henny Rukert, voor het presenteren weer. Ja.